Dat heeft vicepresident Maduro gezegd in een toespraak. Maduro riep de Venezolanen op om te bidden voor de 58-jarige president die al sinds vorig jaar tegen kanker vecht. Volgens Maduro wacht Chavez een complex en moeilijk genezingsproces. Chavez kwam afgelopen vrijdag terug uit Cuba, waar hij drie weken lang was behandeld door specialisten. Twee dagen later kondigde hij aan dat hij opnieuw onder het mes moest in Cuba. Vanmorgen werd hij weer geopereerd.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 ZFM, dit is Kerst met ZFM. Met men nu. ZFM in de avond. <tog>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 I'm not FM Z F -M.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 It's a deep commitment Getting and getting coffee is what I live for But I look and then I smell my perfume It's like I'm down on the floor And I don't know what I'm in for Conversation is a time place in the interaction Of a lover and a nick At the time I'm talking Using symbols, using And what's gonna be like Into a deep sea dive who is swimming With the raincoat Come stand a little bit closer Breathe in and get a bit higher You never know what hit you Dust. Playing house in the roof winds.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 Is de dokter in de zaal de keer Hey, DJ, draai nog maar een plaat Ik ga vanavond niet naar huis En ik ga door tot te slaat. Hey, DJ, kijk eens hoe ik ga Hier op de dansvloer op de maat Ik ga vanavond niet naar huis Iedereen zit aan de energy drinks, Maar ik focus op mijn wijs Zij dansen op de mat Maar hou in de gaten alle tijd. Boys om de heen. Misschien moet ik een dankje voor de kopen. kopen. Misschien moet ik de bad lostaan. En dan rustig ga naar de toe lopen. lopen. Hoe kan hij nou mijn been staat vast? Ik kan niet meer, kan niet meer dansen. Twee komt, de bar stevig vast. Rustig en bereken naar mijn kansen. ECC kwadraat, bereken ik de kans dat zij. Vanavond met mijn mee wil gaan. En hebben naar dans met mij.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 De Winterse Feiern zu hart, wir treffen die Freunde und vergessen unser Tag wollen, keinen Stress, kein Druck, neemt zu noch ein Schluck vom Tim Tonic, guck in diesen Himmel wie aus Hollywood. Brot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt. Und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht. Hier bleiben wir, bis die Wolken wieder lila sind. Hier bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Die Wolken wieder lila sind, wir bleiben wahr, bis die Wolken wieder lila sind. Guck da oben steht ein neuer Stern. Yeah Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk. Sie oh. reißen und von allen Fäden ab. Yeah, lass dich schlafen, komm wir heben. ab. Jung und ignorant stehen auf dem Dach, teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus, Pläne und Träumen.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 Die Wolken wieder lila sind. hier bleiben we, bis die Wolken wieder lila sind. Guck da oben, steht ein neuer Stern. Yeah. Kantoen sehen bei unserem Feuerwerk. Oh. Wir reißen uns von einem yeah. Lass dich schlafen, komm, wir heben. Denn wir bleiben wach, bis die Bäume wieder lief sind. Guck da oben, steht ein neuer Stern. Yeah, kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Oh. Wir reißen rund von einem Fehler. Yeah, lass dich schlafen, komm wie immer.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 Gevonden. Dan stort ze mijn hart -liefs Van de wereld weet ik niets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 Met de prachtigste verhalen. Oh, God, wat is ze lief? Gisteren, hij is Apollo, ik mis je een Vandaag, hij praat een kattebel, want er is zoveel te doen. Mijn huis weer heeft gevonden Dan stort ze me hart vol Met al liefst Uit Londen I can't hear. Nobody else can take your place. pleasures depend on the permission of another. Love me. That's right. Love me. I want to be a baby. Queen said I was your Dus jullie allemaal fijn.